We gaan verder de regel, het de vers, waar zijn we gebleven, vers 26. Wat heet? En dit gerucht kwam uit in al dat land geruchten geruchte van al die daden die Yeshua deed 27 we jawor Yeshua Misham weelchua gharava anashim ivrim behema tsoakim waumrim chaneinu ben david 27 We jawor Jeshua Misham Jeshua liep daar voor, voorbij of passeerde daar door. En achter hem liepen twee mannen. Twee uh, blinde mannen. We hem had zo kiemen, en zij schreeuwen. En zeggen, Geneino, wees genade over ons. Ben David, de zoon van David. O, de volgende regel, 28, volgende vers. Ogawao, ogawao, ogawao, Niks niksoe. De lave a Ivrim. lehem, Yeshua. Ama atem ki. De volgende regel. Yesh la Lael la el yadi, la sot sot. Vijom roe lave hen Adunenu 28. Kucha wa En toen hij huis binnenkwam. Nikshua laf die blinden naderden tot hem. wij er hem en hij vroeg hen. En Yeshua vroeg hen. Let op. Amaminima tem, geloven in jullie. Die volgende regel Yeshua eer je die. Dat bij mij de kracht is om dat te doen. En zij zeiden tot hem, Ja, zeker. Ja, onze Heer. En nu, hier staat iets, iets bijzonders in de heilige taal, wat Yeshua zegt over in mijn kracht. Geloven jullie dat het in mijn hand is, mijn kracht is om dat te doen? En daar staat in, het, in, het, in de heilige taal, staat een erg speciale hint let op, want we hebben gezegd, dat Yeshua steeds zegt, dat het geloof redt de mens, en niet hij zelf. En hoe kunnen we dan zien, wat is dan hier anders? Hij zegt, um, die jesh, dus het vierde regel van onderen, die jesh laat en nu goed kijken hoe dat staat. Want geloven jullie dus geloven jullie dat Jesla Elia die, betekent er zijn verschillende betekenissen hier. Uh, ho een um, betekenis wat aan de oppervlakte is en diepere betekenis. Dus geloven jullie ki, yes, la, elia die, betekent dat er aan mijn hand is in mijn hand is. La zo om dat te doen, betekent in mijn hand is dat te doen, betekent ook in mijn kracht ja? is dat te doen. Dat is één uitleg, betekent in mijn kracht, wat betekent in mijn kracht dat te doen. We hebben geleerd dat alleen alles wat Yeshua deed, hij deed hij de, macht van, de kracht van het eeuwige, het eeuwige leven van zijn vader. En dat zien we ook in, hand in wat gezegd wordt. Yeshla el yadi. Een andere, el betekent aan. Ja? En el betekent ook de kracht van Hashem die ingebed in is in de kli Gesen. betekent Gesadim. En dat is wat hij zegt. Geloven jullie dat Yeshla el yadi, dat de keel, el, dus, de, de schepper, die in de hoedanigheid is, hodan in de van chesedim, van genade, dat aan de Anashem, die, die genade heeft, dat uh, Anashem is er mijn hand om dat te doen. Zie je dat? Iedereen begrijpt het? Dat, begrijp dat? dat Anashem is mijn hand om dat te doen. Dus, An Hashem, bij Hashem bestaat de hand. Dus ik ben de hand van Hashem. Om dat allemaal te doen. Dat is wat hij zegt. En Hashem is genadig. Dat is keer. De naam keer, Alle vlammen. Hashem. Dat geloof jullie dat aan Hashem die genadig is. Mijn hand is. Dus ik ben zijn hand. Om dat te doen. Dat is heel iets anders dan. Dan. Uh, te zeggen dat in mijn hand is om dat te doen. Nergens zegt hij zo dat het in zijn hand is om dat te doen. Um, en kijk nou wat hoe hij ook hier zegt tegen hem. jullie dat? Want als je niet gelooft, kreeg je niets. Kreeg je geen tekenen. Waarom? Omdat al wonderen Waar vinden al de wonderen plaats? Huh? Waar vinden de wonderen plaats? Over het nee, maar waar? In de mens of buiten de mens? In de mens. Alles wat, alle wonderen die Yeshua maakt, die maakte, alle wonderen, vinden in de mens plaats. Daardig. Daarom zegt Yeshua, geloven jullie... Dit geloven jullie, daarin geloven jullie in het feit dat Hashem is genadig. En ik ben, uh, in zijn genade is in mijn hand, want Hashem is genadig. En ik ben de ketter. En de ketter is, is chassadim genadig. En als zij geloven, dan als dan iemand die om hulp vraagt, die dat geloof, geloof opbrengt. Dan word je gered, want alles is innerlijk. Innerlijke redding, en dat is erg zacht. Ik moet zo'n les geven aan jullie, omdat de, verder de, het werk moet je zelf doen. Maar eigenlijk gebeurt het erg fijn, zacht, tijden. Het is net of de plaats, de plaats van daar waar de kruis is dat dat wordt zo zacht, net als een kussen. Begrijp je wat ik bedoel? Zo moet je voelen, en niet, niet schamen jezelf, want anders is Yeshua gaan schamen voor jou, of wel voor jou. Daar moet je zacht, het is niet uh, ervaren daar, door, door als je contact met Yeshua krijgt, dan moet je ook daar in je kruis, moet je dan een gevoel hebben dat dit uh, zacht wordt en net als een kussen en oneindig poreus en in, pla in plaats van het gevoel van weerstand en net als muur Kei, waarom, onder jouw keihard jouw eigen ik. ik ik, ik, ik maar in plaats daarvan want jij geeft jouw ik als het ware van de plaats van de, van de van de van de, mm, van de kruis zoals ik zeg je weet wat ik, wat ik bedoel. Dat jij geeft het omhoog. Dan maak je de plaats waar de kruis is, in plaats van steen. Ja, in plaats van versteefde eh, gevoel. Dat weerstand, door al dat weerstand, wij moeten dat wij in het leven moeten opbouwen. Want zonder dat weerstand kan we, kunnen wij ook niet. Heel. Maar dan ga je dat binnen dat weerstand, binnen al die massagingen wat je hebt opgebouwd. En wat er ook daar is, deze kracht wat daar is. Want wat deze plaats is verstevigd ook, omdat verder, je, kan het niet, je, je laat het niet doorkomen, het licht. Heellijk. Maar als we het licht helemaal laten doorkomen, tot alleen tot de helft van de mal goed, als het ware dan wordt het alles zacht, uh, vol van genade van binnen. En dat is het gevoel van eenheid die, man, die je verkrijgt, je met Jezus, telkens wanneer je, dat is een, als het ware, ezelbruggetje zijn, of een teken dat jij op dat moment met Jezus verbonden bent. En het gevoel op dat moment dat jij de hele wereld lief heeft. Want de hele wereld, hebben we niet lief waarom, omdat wij stoelen op onze ik, ik, ja ik, ik, ik, op onze wens om te ontvangen voor onszelf. En daarom kunnen we ons niet verbinden met anderen. Terwijl dat is de, het enige teken, het, het enige kenmerk van de mens is, van de mens, is het gevoel hebben, ja, voor de ander. Het gevoel dat jij zorg draagt voor de ander. Zorg dragen betekent niet dat jij alleen helpt hem iets met fysiek, of welke zaken. Maar dat jij kijkt naar elke mens als, uh, als naar jezelf. Als uh, een, een, een wijze dat net zoals jij bent. Precies op deze manier. En niet een. Niet dat dit een ander lichaam of een andere dat is. Want de mens is wat binnen zit. Dat jij, jij begreep op dat moment wanneer je tot je show komt. En niet begreep maar voelt ook in je kruis. Dat jij absoluut verbonden bent met alle anderen. Want wij kunnen niet onze reading, persoonlijke reding ontvangen. Als de anderen dat in eh, gescheiden door het gevoel. Waarbij we het gevoel hebben dat wij gescheiden zijn van alle andere zielen. En dat is dat gevoel in de kruis. Dat is altijd steeds, en natuurlijk door pijn te verdragen in de, in de kruis, wat we zeggen, steeds diepere lagen in jouw in de steeds diepere lagen van jou komt dan chassadin binnen en het is een omkeerbare proces, je hebt altijd dat maar steeds opletten, dat waken, wat Yeshua, Yeshua over had gezegd, betekent ook steeds waken dat over deze kruis die je hebt en dragen De kruis is niets anders dan dragen de pijn die jij voelt in jouw kruis Is, het is voelbaar iets. Het is iets wat de mens doet actief binnen zichzelf. Om op deze manier, dat is de enige redding die er is, want daar in de kruis, binnen, net de op dieper in daar in de kruis, daar zit het koninkrijk. Dat, maar goed, en daar zit het koninkrijk. Daar zit het deel van de krachten van de mens. Zitten daar en niet. Boven de kruis. Daarom moeten we de kruis de kruis dragen. Want daar zit alles. Alle scheppende krachten. Net zo, ja, Want die moeten we allemaal verbinden. Met wat boven de kruis is. En daar heb je alleen maar geloof. We kunnen niet anders. Daar is alles wat er daar in de kruis, aan de kruis zit, kunnen we niet begrijpen. Dat daar valt niets te begrepen, daar valt alleen maar te gaan boven het verstand. Geen mens kan daar iets, iets, hou, iets, een, hou vast aan hebben, iets dat die dan kan iets begrepen zo. wat die krachten die daar zijn. Die moet je alleen, die alleen boven het verstand gaan en verdragen. Verdragen, is het belangrijkste van alles, verdragen omwille van het leven. Zonder dat kunnen we geen leven ontvangen. Dat blijft er dag in, dag uit. En steeds, elke dag kijken naar, corrigeren jezelf in de zin van, wat doe ik weer, wat herhaal ik weer? Wat is weer mijn, mijn, mijn gewoonte? Ja? Steeds gewoontes breken. Wat jij al gewend bent te doen, breek dat. Steeds breken jouw gewoonte, betekent dat breken van je gewoonte, betekent dat jij ook laat jouw kruis ook eh, herleven op een andere manier. Duidelijk. want de kruis wil, wat wil je wat wil deze plaats doen? Die wil weer maar het, precies hetzelfde, hetzelfde gevoel wat ik had, ja, had opgebouwd. een zekere houvast, een zekere stabiliteit, dat wil, dat wil de mens handhaven. Als het alles, alles, alles maar niet erger wordt. Alleen zo'n behoudend. Dat is allemaal wat onze wens om te ontvangen. Onze ego ons dat aanfluistert om dat te behouden. Deze bodem. De bodem, ja? Terwijl de bodem om, de, om, de, om, om pijn te voorkomen. Begrijp je? Want ons verstand, ons artsverstand arts wil juist het omgekeerde. Het wil ons eh, niet laten pijn hebben. Dat is even meer als... Uh, eveneens als het verstand wil dat de mens... Uh, behoedt de mens om niet... Uh, met de vinger bijvoorbeeld in een vuur te... vier de vinger in een vuur te stoppen. Ja, heb je hebt het één keertje gedaan, ga je de volgende keer niet meer doen. Ja of niet? Je hoeft niet meer te lezen, te, te denken. Je weet het al dat je het nooit meer doet. Uh, zo is het ook het verstand, het is verstand die wil behouden de mens... en laten hem afschermt schermt hem af... om te leven binnen zijn verstand. Dat is behoudend. Maar je moet weten dat dit een functie is natuurlijk van het verstand... maar we moeten altijd boven het verstand gaan. Dat betekent, laten jouw kruis... onder andere de belangrijkste plaats... overal in de kruis, in Ketter, Gokmijn, Bina... maar tot de kruis van de kruis... je moet het laten... Uh, bestoken door de genade van de ketter, van de Jeshua. Alleen deze kracht is doordringbaar, kan doordringen door de Jesot, door, de door, door het kruis en hem en leven brengen. Want daar achter de, de pijn zit, zit de redding. Dan zeggen zij, ze, dan zeggen zij, ze, geloven jullie daarin? Zij zeggen, ja, adoneno, hen adoneno. 29. Wega, bijnei hem, De volgende regel, hen, hila ke emunat chem. Ook hier, kijk wat hij zegt ons. Elk woord van hem hij heeft zoveel lagen. Die weigaar bijna hem. En hij raakte hun ogen aan. Weigaar. En hij zei: Je laat ja, aan jullie zijn zoals jullie geloof is. Wat betekent laat aan jullie zijn? Ja, laat het jullie geworden ja? zijn zoals jullie geloof is. In die, mate, in die mate van jullie geloof zal jullie ook geschieden uh, wat jullie zullen ontvangen. Jullie geloof is man. En laat de mat komen so in dezelfde mate zoals jullie geloof is. Je dus krijgt wat je toekomt. Ja, ik krijg wat je toekomt. Zij? Zo, so, omdat hij zag hun geloof, dan is het hun geloof was dat ze, hun probleem was dat zij blind waren. Dat zij konden de waarheid niet zien. Dat zij konden, de, ze konden de, schepper, de schepper niet rechtvaardigen. Ze waren in, in uh, vijandschap. Met de schepper. Daarom. Waren ze, zagen, zagen ze Hun ogen waren. Ze waren blind. Dertig. Wat je pakkaag na een neem. garbam bam yeshua. maar. Rul. De volgende regel. Ten iwada la is. Oh kijk nou ook weer die. Op Op een volging van alle handelingen. Zie van elke werkwoord betekent een weer een nieuwere stadium. Ja, steeds één handeling naar een andere geestelijke handeling. Wat je pak naar nee, hem dertig. En hun ogen gingen open. Zie open. Hun ogen gingen open. Wat zegt hij dan? Hij vertelt niet dat zij, dat hun ogen, eerst ga ik dat vertalen, eerst. En hun ogen gingen open. We garbe hem... Bam, en hij berispte hen letterlijk. Let, let, let. Dus hij waarschuwde hen. Yeshua waarschuwde hen. En zei, roeu, keek... hoe, toe en keek toe to, om pen ywa viva dala is, omdat let op om niet aan een ander, aan een mens aan een mens dat uh, uh, te laten weten laat het niet aan een mens we, uh, ja, weten wat er gebeurde met jou dus ik probeer het natuurlijk, ik probeer het letterlijk te vertalen maar nog een keer goed keken wat, wat hier plaatsvindt. En hun ogen gingen open. Dus door hun geloof de, hadden ze man omhoog gebracht, kregen ze aanraking met Yeshua. Dus zij kwamen naar Yeshua en Yeshua raakte hen aan. Ja, naar de klikheter. Hij raakte hen aan. En dan kwam van, van hem kwam, naar beneden kwam van de vader kwam van naar hen toe, kwam hem ogen. De licht, licht, madde. Dat licht dat overeenkwam naar hun verzoek, naar de, in, eh, naar de kracht van hun geloof. En daarom had hij gezegd, eh, laat het aan jullie worden zoals jullie geloof, niets anders. Alleen de mens bepaalt zijn eigen reden. Geloof, hun geloof was zo krachtig. En hun geloof was zo eh, uit de diepte van, van hun hart, en, de hart en, en kruis dat zij kregen dan tot aan hun kruis kregen, ze het, eh, kregen zij eh, het licht. En dat betekent dat zij Orgozer gozer konden uh, uh, omhoog doen uh, komen tot, ja, tot de gogma. Ja, van de atheret jesot. Jesot is de kruis. dat als je dan van, de, van jesot een orchozer het weerkaatst licht doet, weerkaatst van, van jou, dan krijg je, kom je tot waar naartoe, tot de chochma. Nee, nee. Van de jesot, als je vanaf jesot orchozer doet, dan kom je tot de chochma. betekent dat jij. Daardoor het lichtgochma ontvangt. En kijk nou wat hij zei tegen hen, Yeshua. Kijk goed, hij, hij waarschuwde hen om het niet verder door te vertellen. Kijk nou, wat is het, hoe is het um, in discrepantie met wat, het, wat men, wat men probeerde dan te doen? Evangeliseren of. Uh, en en uh, verder uh, verspreidingen, al die verspreidingen van Kabbala of van, de, van christendom, van al die andere verspreidingen. Want na, na toen Yeshua hier geweest was, de hele mensheid was doordrongen door deze kracht. Niets, ver, niets verdwijnt in het geestelijke. Of iemand heeft dat gelezen ergens, of iemand die ergens naar een kerk geweest was, of niet. Iedereen weet dat. Iedereen, het is al aanwezig in de lucht. Het is al... Het is, al deze, het is oh, niets verdedigend geestelijke. Dus alles wat naar beneden gebracht wordt... ...blijft hier. En regen gaat niet, gaat niet terug... ...van na, naar boven. Van boven alleen naar beneden. Net zoals zegen komt van boven... ...naar beneden... ...maar gaat niet weer van beneden omhoog. Juist. Waarom niet... Want alles wat komt naar beneden, heeft al de kracht van beneden. Ja of niet? Van hoog aan hoger, hoe hoger, als het komt iets, zegening van boven. Als het hoger is, dan is het, eidel, sorry, is het ei, eiler, ja, eiler, fijner, dunner. Als een zegening komt naar beneden, moet de zegening bekleden, ja, of ingebed worden, of verhuwd worden door de lagere krachten. Ja of niet? dan kan dat niet meer terugkeren en blijft altijd hier. Dus vanaf de komst van Yeshua is iedereen, alles is doordrongen voor door deze reddende kracht uh, die Hashem heeft in deze wereld gezonden. En hij zegt, verder niet doorvertellen, waarom niet? Alles vond plaats in juli. Ja, in juli beide, twee mannen waren Twee mannen. omdat zijn twee ogen zijn bij de mens. Rechten, rechteroog en linkeroog. Maar hij zegt dus: vertel, niet, vertel dat niet aan, aan niemand. En in, in de hele getal betekent dat vertel dat niet aan een mens. Vertel dat niet aan een mens. Want het is een, een persoonlijke relatie die jij uh, tot stand heeft gebracht. En ga je hart niet uh, openbreken, uh, open laten, open. Dus uh, verpacht je hart niet aan iemand anders. Lief hebben iemand anders betekent heel iets anders dan je hart bloot te stellen aan die ander. He? Dus betekent geen hart blootstellen aan de ander. Je kan met iemand relatie hebben, alles wat je wil, maar. Je ja, hart moet toebehoren alleen aan Jeshua. Dat is de relatie die een mens moet hebben. Ja, alleen aan Jeshua. Je kan niet zeggen, oké, okay, ik heb een relatie. Iemand kan zeggen, ik heb een relatie met God. Dan, ja, wat kan je dan zeggen aan die mens? Hoe kan je een relatie hebben met God? Hoe kan je een relatie hebben met oneindigen? Terwijl, ja, met een onzichtbare, terwijl jij zichtbaar bent. Hoe kan je dan dat doen? Je hebt een en het Hashem en is het licht. Hoe kan je dan een relatie hebben met, met, is, met Hashem? Als iemand dat zegt, dan is het oké, maar ze kunnen zeggen: wat heb maar... je? Of die zegt nou in een uh, profeet: Moshe was een mens. Uh, ja, hoog, bijzonder, maar mens. Alleen mens. Ja, alleen de, uh, alle andere profeten zijn er, waren ook dat mens op allerlei niveaus. Yeshua is, is en mens en God, kijk. En het is erg moeilijk om dat allemaal om allemaal, allemaal dat in te zien, anders dan zoals, zoals dat uh, traditioneel wordt gezien dat God dan ze kijken allemaal omhoog of ze denken dat het uh, het is het uh, is ketter dat dat uh, elke eh, well, uh, en mens een god. Zo so, laat laat men laten zien dat de mens en god zijn één. En niet god is daar en ik ben hier. En als we zitten in de mens, van binnen kunnen we reading ontvangen. Altijd, zelfs so, als so we dat. Just, zelfs als je dan het gevoel hebt dat jij niet verhoord wordt, moet je weten dat jij verhoord wordt. Ja, alleen in jouw gevoel kan je het nog niet uh, ervaren. In jouw gevoel niet. Oké? Okay, nou, doet er niet toe. Dan weet je dat het ook ook dat het gevoel, dat het, het, de ervaring dat jij nu hebt, dat jij ondanks jouw verzoek om, om verbondenheid, ja, om je wil ver, verbonden komen met Yeshua. En jij kan dat niet. Het gevoel is dat jij van binnen toch wel uh, in je kruis, als het ware, vastzit. Begrijp je wat ik bedoel? We kunnen vastzitten alleen in ons kruis en niet uh, ergens anders. Natuurlijk, op andere, in andere plaatsen van ons zijn ook allerlei vormen van, van vastzitten. Maar het komt in de diepte, van de diepte, het komt het door het kruis. Die vastziet die in de kruis. En als, het, als je alles op alles hebt gedaan en, het, en, en je voelt dat je toch wel blijft het zo, betekent dat ook dan word je verhoord, betekent dat je moet geloven dat, het, dat je verhoord wordt, maar dat men jou gunt nog uh, wat pijn en wat extra pijn te ervaren. Zo'n so gevoel van pijn betekent pijn is gain. Ja? Dan verkrijg je meer kracht. Betekent je kan meer uithouden, meerdere eh, facetten van de realiteit kan je dan ervaren. In plaats van de selectieve, ja, selectieve eh, selectief te werk gaan met. Toevallig dat jij hier geboren bent, die en die, of niet toevallig, maar die en die opleiding hebt gedaan. Het leven dat het zo gestructureerd werd, dat jij, dat jij door je soort te penetreren verder, ga je nog andere extra facetten uit de ware realiteit eh, eigen maken. Maar daar moeten we natuurlijk gaan, daarin in de Samen met Yeshua evet. Want net zoals um, Moshe, ja, yeah. Moshe, Hashem zei tegen Moshe, het volk Israël gaat ha, terug naar Egypte en ik breng het volk Israël uit de slavernij. Wat zei Moshe? Ik kan niet alleen. Ik kan het niet als Shem zeggen, oké, okay, ik ga mee. Zo, ja? so, er was natuurlijk nog het zinnebeeld van de verbondenheid, innerlijke inwendige verbondenheid met Yeshua. Want met Yeshua is het niet anders. Het is, is anders, het is uh, jij je, je bent dan al verbonden met de bron en dan met Yeshua kan je komen tot jouw je Heelig. Tot het ateret Jezot, Kom je met Jeshua. Dus tot, tot bijna tot de malgoed. We raken de malgoed mal niet aan. Die 32. 32. Vonken. Um, dus die lev. En het even, Dat hart. Dat moeten we niet aanraken. Maar wel. De, tot de helft van de malgoed. Kunnen we wel. Als het ware dat heet. Bovens de helft van de malgoed. Dat is dan wat we noemen dan... dat aangehecht is tot de... Verre, tot de jesot... dus dat is het... dat uh, jesot... dat daar kun je... daar naartoe moet je trekken... samengaan met jesot... oftewel... aantrekken het licht van Yeshua daar naartoe. Ik snap alleen nog niet helemaal waarom ze daar niet over moeten praten. Denk je. Ja, want... waarom niet praten erover? Omdat nog een keer... alles gebeurt in de mens. Jesot... Yeshua is gekomen, nog oh, een ja. Dus de vraag was van Henk, waarom mocht je niet praten daarover met anderen? Het is toch leuk, het is toch een geweldige beleving, en om ook een reclame te maken van Yeshua voor Yeshua. zo'n reclame, maken, dus, dus, dus echt reclame te maken, dat is echt levende reclame Maar waarom mocht waarom je dat niet van Yeshua, reclame maken voor Yeshua? Ja, voor, voor wat er gebeurde met hem. Met die, met, die twee, met die twee blinden. Yeshua is gekomen, nog een keer, Yeshua is gekomen in deze wereld, om de mens, om per, per, deze strikt persoonlijke vervulling te brengen, om hem te redden van zijn eigen citra, van zijn eigen wel, eh, neging, slechte neiging in de mens. Dat is de kracht van je Dus persoon, de persoonlijke redding, persoonlijke vervulling. Want dat is het, de enige vervulling. Als een mens, uh, de mensheid wordt van boven gezien, let op. Niet als een groep, als een iets, een, uh, een kerk. Ja, zoals ze hebben dat uh, geregeld. Of een synagoge. Ja, als instelling maar de schepper, let op, de schepper kijkt, ziet de mensheid als als, s'nachts s s'nachts, als je kijkt naar, een goed opletten, te proberen te pakken, Dat beeld wat ik probeer te zeggen net zoals je s'nachts kijkt naar een naar, naar, een, naar een, de hemel en het is een mooie, mooie avond, mooie, mooi weer en je ziet allemaal, de hele hemel is vol van sterren ja niet vol, maar toch wel een beetje wel. En zo is het of misschien anders dat jij in een vliegtuig zit en jij dan nadert New York in een vliegtuig en jij ziet van boven in het vliegtuig je kijkt naar beneden en jij ziet dat New York helemaal nacht in de nachtleven van New York allemaal vol van lichten. Ja? En die lichten dan natuurlijk, uh, je ziet er al licht en dan weer een beetje donker dan weer licht, zo'n beetje, je ziet wel als het ware spotjes van lichten. Zo so, zie, zo so, so ook de schepper ziet de mensheid. Hij ziet de mensheid niet als een groep, niet als, als, een, als een stuk licht, als het ware, net zoals net tussen kassen, ja, kassen helemaal verlicht zijn, en als het een, als het net, nee, één groot kas, ja, broeikas of zo, weet je. De, de, zo ziet je niet. Ik ziet de mens overal net als spotjes van licht. Van boven. Als individuele spotjes van licht. En niet als een groep mens. Het is De mensen hebben zich zo gevormd in een groepsverband. Omdat het handiger het is. En uiteindelijk. Natuurlijk, de mensheid zal zo verbonden zijn met elkaar. Dat het al, als het ware. Een, een geheel aan licht zal vormen. Door de verbondenheid met, met, met elkaar. Maar normaal is het de schepper ziet de mens als spotjes van lichten. Zo so ook Jeshua die ziet de mens door en door die vertelt aan de mens die dan natuurlijk die zelf nog niet gecorrigeerd is in zodanig so dat die individueel mens is je zegt het, vertel het niet verder laat het niet ja, weten aan iemand anders dus wees individueel dat jouw beleven is moet bij jou blijven en niet bij iemand anders ik heb het erg vaak tot nieuw toe dan uh, kreeg ik mailtjes van mensen en mensen. Je lekkie, je lekkie huh? Dat is lekker lekker eigenlijk ook. Dat is ook een soort lekkage. Ja, het is ook lekkage. Dan veroorzak je bij jezelf lekkage. Je ja, want de ander zal niets begrepen wat je. Wat. Hij kan woorden begrepen, maar jouw ervaring kan je niet. Als je hem vertelt dan op dat moment, open jij deze plaats, heilige plaats, waar je contact heeft gehad met de Jezhua. En dat is ook weer de plaats ook van. Uh, gebond, verbonden is aan je kruis. En dan laat je dan penetreren. Andermans. Andermans gevoel. En daar bij hem zit wel. Want zit hij is niet voorbereid om jou te, jou te horen. Heel, en dan verkrijg je. en dus er feedback komt. Ja en dan postplaats. ga je dan als het ware deze plaats weer leegmaken. Van wat jij hebt beleefd. En de redding die jij ontving. En jij gaat het allemaal verkwisten door de ander uh, erover te vertellen. Want vertellen is iets anders dan, dan het uh, beleven. Altijd moeten we weten dat wat de mens vertelt, goed opletten. Altijd niet laten jezelf uh, uh, wijs maken door, door vertellingen. Wat de mens vertelt, is het altijd ...anders dan wat hij ervaart. We kunnen nooit... ...adequaat... ...vertellen... ...met woorden wat wij ervaren. Ervaring is veel... ...onmetelijk krachtiger... ...vol de hele is. ...het hele plaatje ziet... ...terwijl vertellen... ...kunnen wij altijd alleen maar... ...een fractie... ...een kleine fractie... ...kunnen we vertellen van onze ervaring... Uh, ...in vergelijking met... Ja, ...met, met, on, de, met wat de, het gevoel zelf... ...want de schepper... ...let op het hart van de mens... He, ...en niet op de tong. De tong natuurlijk ook als secundair... ...maar als de tong overeenkomt met het hart... ...dan wordt ook het, de tong ook verhoord. Als de tong spreekt iets wat afweekt van het hart. En omdat wij, als je het vertelt als iemand, als iemand bijvoorbeeld, met, met van Yeshua en, so, en, en je van een redding ontving, een momentopname. En jij gaat dit vertellen aan iemand anders. Dan de, jij kan niet anders aan, aan iemand vertellen, adequaat, zoals het de beleving was. Jij gaat iets vertellen, wat, wat een fractie, of misschien niet eens, is, van, van wat je gevoeld had, en wat je, en jij weet ook niet hoe dat tot stand kwam, de reden, eigenlijk. Begrijp je? En dan ga je dan jouw hart op dat moment, uh, openmaken voor iets, en je mond gaat iets uitspreken, wat klopt niet, met de, je kan het niet, als mens, je kan het niet, je kan het niet overbrengen. Geen, we hebben geen middelen om dat over te brengen. De ervaring die wij kregen met het goddelijke. Kijk nou in de, in de, in de Tanakh. Kijk nou hoe als mens, uh, een mens contact heeft met de schepper. Was dat ook in, in de geschiedenis. Verinner je nog? Met Shmuel, met, met, met uh, Ghana, met anderen. Met... Uh, Grote um, profeten bijvoorbeeld. Ja, de well is ook. Dan, die had een andere verhaal in de Tanach Dat iemand dan had een contact. En ze had een engel gezien. Ja, op een Yom Kippur of een ander. Hij had het engel gezien. En daarna kwam hij naar buiten. Hij kon niet spreken. Hij kon niet, ja. Hij kwam naar buiten. Zijn mond... Hij kon, kon geen woord uitspreken. Daarna ging de mens praten. Omdat hij zag de engel. Natuurlijk van binnen zichzelf. En hij zag het uh, zo krachtig. Dat hij als het ware... Uh, ver, verloren op dat moment... Uh, de spraakvermogen. Ja, begrijp je? Op een andere manier bestaat het zo... Zoals Paulus dat bijvoorbeeld beschrijft. Ja, dat, dat hij... Dat uh, Yeshua heeft hem, ja, uh, dat hij ergens uh, op zijn tocht, ja, op zijn expeditie tegen de christenen, herinner dat nog, dat hij opeens zo'n witte kracht, uh, Yeshua, in witte kleedij, in al zijn kracht heeft hem, uh, uh, dat hij het, li het, li het liet hem vallen, als het ware. Hij viel op de grond en... Hij was, was verblind door een, een, een gevoel, verschrikkelijk gevoel van de ervaring met de, in de ontmoeting met het hogere. En dan ga je dat in de aardse taal, aan de aardse mens, in de aardse toestand, aan de wens om te ontvangen van zichzelf, aan de klipa eigenlijk, ga je dan vertellen op dat moment een heilige ervaring. Te maken met de kwaliteit van, want de hoogte van de ogen is het onkenbaar, dan probeer je het onkenbare toch in iets kenbaars. Ja, precies, probeer in de ogen, dat is gogma, het is wijze, het is boven in het hoofd en niet de klie. Hogen, ogen is het, klie, is het hoofd en niet de kli kli betekent vanaf de gesen. En dan ga je dan dingen die dan eigenlijk in de ogen zitten, dus ergens ervaring die. In, de, in het hoofd, ...gaar is, overbrengen aan een ander, aan iemand in, die zit in zijn kilim, nog in kilim van ontvangst. Ja, maar, daarom goed opletten om geen zendingswerk uh, te doen. Geen zendingswerk te doen, want dat heeft geen zin. Laat de anderen dat doen. Laat die blinden dan die, die blind zijn, die dat op hun manier dat doen. Ze denken dat het goed is. Het is goed misschien voor hen. Maar voor jou, die, die streef naar de, naar de waarheid, naar eigen persoonlijke vervulling, en dat is de taak, dat is de taak van de mens, uiteindelijk wat Yeshua heeft ons gebracht, de leer of de manier om te komen tot, het, uh, individuele, tot de individuele verlossing. Dat is de kracht van Yeshua, geen ander heeft het gebracht, Kijk nou, alle profeten spreken van wie? Dat is het mooie misschien. Waar spreekt die moschee over? Alleen maar Joodse volk, Joodse volk, Joodse volk, ja of niet? Al die anderen spreken. Wij zijn christenen, christenen, christenen, christenen. Wat spreken de, weet het, de Mohammed? Wij, ja, wij zijn de, weet het, de moslim, moslim, moslim, moslim. Maar de boeddhisten, wij zijn boeddhisten, boeddhisten, boeddhisten, boeddhisten. Heb je dat iets gehoord van Yeshua? Yeshua zegt, spreek tegen elke mens. En hij spreekt niet dat jullie zijn Yeshuaanen. Ja, jullie zijn geen Yeshuaanen. Iedereen of iedereen is individueel. Daarom praat niet tegen een ander. Ga de ander niet vertellen jouw ervaring van mijn ontmoeting met mij, met Yeshua.